het zevende vers Zouden we lezen uit de algemene brief van Apostel Judas? Doch vooraf de twaalf artikelen des geloofs: Ik geloof in God, de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ons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 Zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der Heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, een broeder van Jacobus, aan de geroepenen, die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard warmhartigheid en vrede, en liefde zij u vermenigvuldigd. Geliefde, als ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemeene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof, dat eenmaal den heilige overgeleverd is, want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds dat tot hetzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, goddelozen die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enige heerzer God en onze Heer Jezus Christus verlokkenen maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit land verlost hebbende, wederom degene die niet geloofde, verdorven heeft, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grote dags, met eeuwige banden onder de duisternis bewaard, gelijk Sodom en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben en ander vlees zijn nagegaan tot een voorbeeld voorgesteld zijnde, dragende de straf des eeuwige vuur Desgelijks evenwel ook deze in slaap gebracht zijnde verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael de Archangel toen hij met de duivel twiste en handelde van het lichaam van Mozes durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen. Maar zeide de Heere bestraf u, maar deze hetgeen zij niet weten dat lasteren zij. En hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten in hetzelfde verderven zij zich hun, want ze zijn de weg van Caïn -in ingegaan en door de verleiding van het loon van Balan zijn ze heen gestort. En zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefde maaltijden. En als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, twee maal en ontworteld, wilde baren der zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, de welke de donkerheid der duisternis in de eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook een nog, de zevende van Adam, geprofiteerd, zeggende. Die de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen alle en te straffen alle goddeloze onder hen, vanwege hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, Klagers over hun staat, wandelende naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazene dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Maar, geliefde, gedenk gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heer Jezus Christus? dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het, die zichzelf afscheiden, natuurlijke mensen, de geest niet hebbende, maar geliefde, woud gij u zelf op uw allerheiligst geloof, Biddende in den Heiligen Geest, bewaart u zelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ontfermt u wel eniger onderscheid maakende, maar behoudt anderen door vrezen en grijpt ze uit het vuur. En haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren. En onstraflijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Den alleen wijzen God onze zaligmaker. Zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht.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 geborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden, Amen. Wij herhalen nog even, en geen vanmorgen reeds aangekondigd is. Dat aanstaande dinsdag. Geen is. Maar. Dan is er een kerkdienst. Dus we kunnen al onze jongens en meisjes. Zich onderscharen. Die naar de catechisatie komen. En die bid stond voor de klas. Die wordt gehouden. Door dominee. Het terrein van Urk. En de collecte van die avond, die zal zijn tot verlichting en wat ondersteuning van de grote onkosten die onze mede en beproevingen aangaande zijn vrouw aflevert. En nu hebben we vanavond een ontzaglijk gewichtig onderwerp loopt over het laatste oordeel, jullie. Het loopt over de wederkomst van Christus. Ik zie daar tegenop. Had ik nog maar wat levendiger gesteld. Had ik nog maar een beetje heimwee wat wel eens geweest heeft naar zijn komst. Dan dunkt mij dat een beetje makkelijker zo van. Maar hij is zo droog als de stofwolken aan de weg. En hij is een uitgebrande haard, koud. Aan zulke ontzaggelijke stukken. Je moet begeven. Dan zie je er tegenop. Zie je er tegenop. Het gaat er niet over om wat te zeggen. Ook niet alleen om waarheid te zeggen. Maar of de geest ook wat zegt. Ja, En als de geest wat zegt. Die legt de smaak in de waarheid. Die legt de aantrekking in de waarheid. En daaruit komt alleen het gevoel. Door middel van de waarheid en de bediening des geestes. Maar ja, het is aan de orde. Het is aan de orde. Dus het moet toch verhandeld worden. Waarin we zouden wensen. Dat Gods geest ons ook daarin nog genadig mocht zijn. In ons en in u. Omdat de mag beluisteren tot ons nut. En wij te mogen verhandelen tot Gods eer. Dat is dan immers. Vraag 52 van zondag 19. Met haar antwoord. Wat troost u de wederkomst van Christus. Om te oordelen de levenden en de doden. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even denzelfden, die zich tevoren om mijn wil, voor Gods gerichte gesteld, en al den vloek van mij weggenomen, heeft, tot een richter, uit een hemel verwachtte, die al zijn en mijn vijanden, in de eeuwige verdoemenis werd, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. Tot dusver vraag we nu vooraf om een zegen in spreken en luisteren. Al genoegzaam, volmaakt die goddelijk zijn en wezen. Die ons in het avontuur een andermaal In uw taai geduld nog met vele weldaden vervult. Zodat wij nog bij de in en bij de uitgaanden. Mogen behoren. U hebben nog geen lust in onze dood die we verdiend hebben. Geen lust in ons verderven wat we ons waardig gemaakt hebben. Maar u betoont nog klaarlijk in uw leidzaamheid en verdraagzaamheid, van ons af te weten in de onderhouding, des lichaams noodruchten. Mocht het geheiligd worden tot behouding, der zielen dode wedergeboorten, de welke uit God is, en naar uw woord is, en door de heilige geest verrocht wordt zodat daarin ervaren wordt, dat al wat God doet, dat had wel gedaan is. Een geboorte die onsterfelijk in een sterfelijk mens vereerlijkt en geschonken wordt. Een weder die uit God in een doodwaardige zondaar om niet vereer. Waar we alle tezamen ons alle genaden onwaardig hebben gemaakt. Daar wilt u nog dan genade verheerlijken. In genadelozen. In goddelozen. In zondaren Die niet bezitten dan zonde, En door de wederbarende genaden... De zonde zonde wordt en de schuld schuld wordt. Door wederbarende genade de breuken opengelegd wordt tussen God en de zonde. Door wederbarende genade schuld de schuld ontdekt die van de aarde tot een drempel der eeuwigheid ligt. Om onder dezelfde werkzaam gesteld, gemaakt en gehouden te worden. Door de bediening. Deze heilige geest, die de lust uit de zonde wegneemt. En de smarten der zonden openbaart. Die de lust uit de wereld wegneemt en ziet dat de wereld vergaat. En naar zijn einde gaat. Dewelke door de wedergeboorte zijn verloren staat lief. en de noodzakelijkheid om eens in de staat der genade gebracht te worden. Dewel ik het ervaren verloren ben ik geboren en verloren ben ik heden. Zo God in Christus niet tussen beiden komt, dan is het voor eeuwig verloren. Zelf door een middel van de waarheid. Er nog eentje gearresteerd mag. Nog eentje bekeerd. Het is maar zelden dat we er wat van horen. Het is maar zelden dat we de vruchten daarvan zien. Het is maar zelden dat hij naar beide geestes beluistert. Toch zal ze er zijn en blijven. Tot aan de volleiding erheven maar nog zeldzamer dat in zijn staat opgelost wordt en verlost wordt van het oordelen van zijn schuld en van de zonde, door de genoegdoening Christi een geldende verzoening mag ontvangen, om door recht gezaligd te worden. En door recht verloren, ook door recht behouden. Afgesneden uit de eerste Adam. Rechtvaardig. Ingelijfd in de tweede Adam. Aanbiddelijk. heerig en mocht onze zieken gedenken. In ziekenhuizen thuis. Tegen de middelen tot herstelling en heilige tot bekering. Voor u is niets te arm, want waar een armoe is een verbondschrift, is een verbondzwijldaad. Maar met de armoe kan niemand zich redden, tenzij de rijkdom der genade zich een Waarvan ook u wordt getuigd in de bergreden. Zalig zijn de armen van geest. Maar daar laat u het niet bij. Dan volgt een goddelijke zaak. Want er zulken is het koninkrijk der hemelen. En dat is een koninkrijk van genade. Door genade. Een koninkrijk waar alles genade is. En ook alles genade blijft. Laat om uw naams wel in dit avonturen. In zulke gewichtig stuk Van het laatste oordeel. Nog onmiddellijk licht eendalend geschonken wordt. Om hetzelfde met eerbied en met ernst. Te mogen veranderen. Tot ons net tot bekering en tot lering. Want het geldt ook voor uw ganse kerk. Wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dan zal een ieder weg dragen hetgeen in het lichaam geschied is. Ten leven of ten dulden. Doorsteekt ons alle oren en verbreekt ons alle radaten. Maken makende dezelfde vatbaar door de ploegschaar van uw goddelijke wet, tot inzaaiing van koren des evangeliums en tot voortbrenging van vruchten van geloof en bekering waard. Laat uw woord, o geworden woord, in ons allerherten, door de kracht des geestes indalen of bij vernieuwing, ontvangen het leven, terwijl ik uit u is en gij beloofd heeft, ik leef en gij zult leven. Amen. De Psalm 68 en daarvan het eerste en tweede zangvers. En inmiddels krijgen niet de gelegenheid en de liefdegaven de afgevonden. De Heere zal opstaan tot een strijd. Hij zal zijn haat, verzwijt en zijt, verjaagd, verstrooid en zuchten. Hoe trots zijn vijand wezen mogen. Hij zal voor zijn ontzaggelijk oog als sidderende vluchten. Gij zult hen dagen in glans verschijnen, als rook en dam die ras verdwijnt, verdrijven en doen dolen. Godloze volk wordt haast op as, zal voor uw oog vergaan als was, dat smelt voor gloeiende kool. Dat eerste en tweede van de 68ste psalm. Mijn gewezen en uw gewezen, wat troost u? Niet wat troost ons, maar weer u persoonlijk. Altijd weer persoon. En die persoonlijkheid der zaligheid, die wordt door Gods Geest op aarde geleerd. En dan zegt een heidelberger: Wat troost u? Wat verblijdschap blijdschap ziet u in de komst van Christus? Wat verheugt u zijn komst? En dan denk ik: Dan verre uit en verder uit. De meesten zullen moeten zeggen: Man, ik hoop dat hij nog niet komt. Ik hoop dat dat nog niet gebeurt. Ik hoop dat het laatste oorde nog wat uitgesteld wordt. Ik weet wel, het zal eenmaal moeten gebeuren. Want hij heeft het zelf gezegd. Maar het kan niet. Ik denk dat het ook nog de taal is van Gods kerk. Dat zijn ook geen mensen die alle dagen maar sterven kunnen. En ook geen mensen die elke dag maar vermaak hebben in de komst van Christus. Ik zeg niet dat het niet zo behoorde te wezen. Dat zeg ik niet, maar het is al zomaar niet. We zijn meer werelds asemers en meer vlees dan geest. En uit de aarde maar weer uit. En zijn komst in zijn goddelijke majesteit. En onverklaarbare heiligheid. Zal ons aangezicht doen betrekken als een pot en verbleken, zodat niets en niemand voor hem zou kunnen bestaan vanwege zijn heerlijkheid der openbaring in zijn wederkomst en zijn tienduizenden der gezanten. Der heilige die zijn troon omringen. Waarin geopenbaard wordt de majesteit der heerlijkheid die eeuwig is. Wat troost u zijn wederkomst. Zijn eerste inkomst was in Genesis 3 vers 15. Dat is de eerste komst. Zijn tweede komst was in de volheid des tijds zijn mens worden geopenbaard op aarde. En zijn wederkomst ten oordeel om de levenden en de doden is een openbaring van het laatste waarop wij naartoe reizen, waarop wij aanreizen. En de waar het ook daarin vervuld zal worden. Dat het ook op een schierlijke onverwachte wijze daar zal zijn. Kan best zijn dat wij dat nog beleven. Kan best. Ik zeg geen ja en geen nee. Want wij weten die dag niet. Die heeft God voor hem zelf gehouden. Zelfs weet de zoon des mensen die dag niet. Zoals oh, die mens is. Is dat een verborgen geheim in den vader. Maar zeker komt die dag. Want hij heeft zelf gezegd. Ook in zonder. Wanneer de engelen zich openbaren. Op de Noorleisberg aan zijn jongeren. Zeggen deze Jezus die als zaligmaker gegaan is, zal als zaligmaker weten keren. Die als verlosser gegaan is, die zult de jongsten dagen als verlosser zien. De welke gegaan is als zaligmaker van zijn kerk, zullen ze straks op de wolken des hemels, die een zaligmaker kennen, in zijn openbaring en in zijn verschijning. Want hij brengt in zijn komst zijn bekendheid mee. En hij brengt in zijn komst het leven mee. En ook het licht. Hij brengt in zijn komst zijn kennis mee. Waarin hij zich aan de zijne openbaart. Zodat zijn komst dan ook alle verschrikking en alle verbleking uit de kerk weg zal nemen. Want dan zal ze in de dadelijkheid eigenen als door hem gekocht en door hem een betaald volk. Zullen in de dadelijkheid met de bruid getuigen, ziet hem hij komt, die je schuld betaald heeft. Ziet hem, mij komt die aan het recht voldaan heeft. Ziet hem, mij komt die de wet volkomelijk en eer hersteld heeft. Ziet hem, mij komt. Dewelke door zijn dood de hemel volmaakt. Zijde de kooprijs, de zijn de koopprijs. waarmee zij gekocht zijn. Wat troost u de wederkomst van Christus, er hebt Hij komt als Christus terug. Waarin hij is de gezalfde God, den profeet zonder wega. Den hoge die hemzelf God onstraffelijk op God zodat de vader niets meer van zijn kerk eist. Wij hebben niet alleen de eerste penning voldaan, maar ook de laatste. Ook de laatste. In de betuiging, het is volbracht, dat geldt voor God en dat geldt voor zijn ganse kerk. Er is niets meer te volbrengen. En als hij zich als de Christus openbaart, dan openbaart hij zich in zijn oneindige ontvermingen en erbarmingen en goede over zijn kerk. Dan openbaart hij zich als dezelfde van heden en gisteren en morgen en overmorgen. En in die onveranderlijke heerlijkheid, waarin deze Christus zich openbaart, op de wolken des hemels zijn van apostel. En wij die levend overgebleven zullen zijn, zullen in een punt tijds veranderd worden. En hem tegemoet gevoerd worden in de lucht. In een punt des zal al het sterfelijke wegvallen. En het onsterfelijke zal aangedaan worden. En de onverderfelijkheid der eeuwige heerlijkheid. Die toekomst is goed. Die toekomst kan niet beter zijn dan die is. Want dat is God zelf. Daar zingt Immers David van. Dien God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dan een prijzen zonder tussenpozen. Een prijzen zonder ophouden. Een prijzen wat de waarde behouden is, derde ziel zal zijn. Want de ganse zaligheid die er op aarde geproefd wordt. En de ganse zaligheid in de hemel. heb maar één oogmerk. en dat is God prijzen: lieven, loven en vereerlijken. Dat is volmaakte werk des sint Wat Wat om de wederkomst van Christus? Om te oordelen. en aan dat laatste oordeel, mijne medereizigers. Daar hangt een onveranderlijkheid aan vast. Aan dat laatste oordeel hangt een eeuwig wee of een eeuwig wel. En dat we verandert niet en dat wel verandert ook niet. Want dat oordeel zal zich openbaren ten leven of ten doden. En wanneer de prediking, de prediking des woords nog op aarde mag zijn, dan is er nog een heden der genade. Maar als dat heden ophoudt en de komst van Christus daar is, dan zal er niets meer te veranderen zijn. Want zo wordt een mens sterf, zo blijft hij. En dan blijft hij dan ook eeuwig. En de vader zelf oordeelt niemand, maar heeft het oordeel aan de zoon gegeven. En die oordeelt niet buiten de vader. Want ik en de vader zijn één. Dat is één oordeel. Het zij buiten, op het zij binnen. Zij uit genade behouden. Of rechtvaardig verloren. Stuk ik. Oh, ja. <lacht> Waarin hij met een heidelbergen doorgaat. En daar een openbaring van geeft in dat antwoord. Dat ik zeg. Weer in ik. Weer over mij. Weer over uw persoon. Dat ik in alle droevenissen en vervolging rijd de weg naar de hemel, de smalste weg, rijd de weg naar de hemel die door vele verdrukkingen gepasseerd wordt. De, de weg naar het nieuwe Jeruzalem, terwijl ik door vele voetangels en klemmen gelopen baard. Waarvan een apostel in me zo getuigt. En zij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Nu is de verdrukking de grond van ons ingaan, niet? Zo is dat ook als stijdingen dat zijn. Maar het zijn de uitgekozen middelen om die mens te ontdekken. Aan zijn zwakheden, aan zijn gebreken, aan zijn ellende, aan zijn zonde. Zodat al die verdrukkingen medewerken om alle grond in ons weg te nemen. En de bouwgrond, het fundament, het bloed Jezus zal zijn. Want juist in de verdrukking volk, dan leert u zelf het beste kennen. Als een bedorven mens, die in de hel hoort en niet in de hemel. Als een mens zonder een grijntje mij. Als een mens die maar zalig wil worden naar zijn eigen gedachten. En onze gedachten moeten niet gedaan worden. En Gods gedachten worden geopenbaard. En hoeveel dat hij ook van zijn kerk houdt. Met een eeuwigheidsliefde zal hij zich nooit in verbinding van de kerk stellen hoe ze zalig willen worden. Die weg heeft hij zelf uitgedacht. Door zijn oneindige wijsheid en eeuwige verbondsliefde. En langs die weg die God uitgedacht heeft. En de welke Christus door den kruis dood volbracht heeft. En door de heilige geest ingebracht wordt langs die weg. Worden ze door den dood Christi met God verzoekt. En langs die weg van lijden worden ze in beelden des zons gelijkvormig gemaakt. Als de weg naar de hemel net zo ruim was als de weg naar de hel, ja, dan waren we in een week tijd in hemel moe. In een week tijd, en wat moeten we hier nog langer doen? Als de weg naar de, hel, de weg naar hemel net zo makkelijk ging als de weg naar de hel, dan waren we zo het thuis des hemels moe. Zijn. Maar nu staat het. Deze zijn er, die uit een grote verdrukking niet geweest zijn, maar gekomen zijn. Tot de laatste snik toe. Tot de laatste snik En over de laatste snik daar spoelt nog bloed overheen. En dan verrijzen ze naar de eeuwige niks. Der volmaakte gelukstalen. Dat ik in alle droevenissen, wanneer begin dat, als God met de mens begint. Vandaag of morgen sterf ik, of vandaag of morgen komt mijn dood. Hoe zal ik dan gaan? Hoe zal ik dan staan voor de rechtvaardigheid God? Maar niet alleen droevenis, maar ook vervolging. Ze zijn doorgaans het volk van zelden rust. Zelde rust. Ze zijn doorgaans het volk wat veel te rust, zo buiten de rust. En daarin van onrust verteren. Van de mond der waarheid leert. In het evangelie van Matthäus zelf komt herwaarts tot mij. Die vermoeid en die belast zij En waar is dan de rust? In de overgave. In het verlies van u zelf. Ja man, dat kan ik niet hoeven niet te kennen. Want als je daar kon was het huig werk. Als je dat kon was het huig werk. Maar Gods werk is eerlijk. En ongeveinsd. En zekerlijk oprecht. Die vervolging begint al, zodra zijn zon daar van dood levend gemaakt wordt. Dan wordt je al vervolgd door de duivel, dat jamman schreef nog maar niet. Want die tranen worden nooit door God gedrukt, hoor. Denk niet dat je ooit bekeerd zou worden. Denk niet dat je er een van bent. Je hebt zo lang gezondigd en zo zwaar gezondigd. En je hebt zoveel gehoord, je bent er altijd overheen gegaan. Reken er nou maar op als u straks gaat sterven, is het voor eeuwig verloren gaan. Dan worden ze al vervolgd. En wat doet ze dat? Zuchten en vluchten en roepen en kermen. Na de 116e Psalm, ach, Gerard, werd mijn ziel door u gered. Zijn er nog reddeloze mensen onder ons? Opgejaagde mensen voor gejaarde mensen. Die menigmaal moeten zeggen: altijd vervolgd tot vermoeiend toe. Wanneer men leest, afgekeurd. Wanneer men denkt, afgekeurd. Wanneer men bidt, afgekeurd. In één woord: alles afgekeurd. En er niets meer over schiet als schuld en orde. En dat is gezond, is het waar? Dat vervolgen, dat moesten opjagen met een dichter van het 42e Psalm. Gelijk een het gejaagd, o Here, dat vers water begeert. Al zo dorst mijn ziel ook zeer. Naar u mijn God hoge eer. En dan volgt wanneer komt die dag. Maar niet alleen de verdrukkingen als verdrukkingen. Lichamelijk, maar in zonder die geestelijke verdrukkingen. En waar bestaan die in dat vragenloos zijn, dat levenloos zijn, dat liefdeloos zijn en dat alleen maar goddeloos zijn. Waarin men zelf zegt, oh God hoe moet ik geen nood hebben om te roepen in de nood. Leg daar en het roepen wordt gemist. Wanneer de geest der genaden. Dat zelf niet levendig houdt. Dan sterft bij ons alles weg. Maar ze worden bewaard in de kracht God. En juist die tegenspoeden. Die donkere wolken. Die in je huwelijksleven zich openbaren. Dan gaat het doorgaans tot opwassing van de genade van de man of van de vrouw. En niet alleen dit zegt een apostel. De verdrukkingen wetende, dat de verdrukking lijfzaamheid werkt en de de bevinding. En de bevinding hopen. En de hopen beschaamt niet omdat de liefde gods in onze harten is uitgestoken. En door de Heilige Geest gegeven is. Wij moesten veel banger zijn zonder verdrukking als met verdrukking. Wij moesten veel banger zijn zonder benauwdheid dan met benauwdheid. Want wat leert de mond er waarheid? Indien wij zonder kastijdingen zijn. Dan zijn we basta. En dat willen we maar. In. We willen maar zonder kasteiden zijn. Een beetje goed naar ons zin hebben. Een beetje makkelijk leven. Maar ik denk, dwaaselijk gesproken, als we zo in de hemel zouden komen, dan de Bijbelheiligen zouden zeggen, nou, je bent er nogal makkelijker gekomen hoor. Je bent er nogal op gouden wieltjes gekomen. Ik denk dat ze zouden zeggen, zo is het met ons niet gegaan hoor. Het is bij ons door de hel naar de, de, hel naar de hemel gegaan. Door de... En door het vormen des doods naar een vrijspraak gegaan. Het de... En het is bij ons door een lijden... Vervulden. ...vervuld geworden. dat we daarin de beelden des zons gelijkvormig gemaakt. Tot... En wij denken, als we tot lijden, we tot lijden geroepen worden... Dat God niet veel houdt van ons. Dan doen, Want dan kon hij toch wel anders doen. Jawel. Anders, God kan, doen. kan genoeg anders. Maar wat hij nooit anders doen zou. Want God doet niet naar zijn almacht eerstelen. Maar God doet naar zijn vrij macht. Naar zijn goddelijke willen. En zijn willen is de aanvuurder. Van al de deugde gods zodat die mens gekruist moet worden aan de hele wereld. En zonder aan hemzelf. Aan hemzelf hoor. Want er kunnen geen twee ikken in de hemel zijn: de mijne en die van God. Die van ons moet weg. En dat is de weg. Om genoeg te hebben aan die eeuwige verbond-ik. De welke van hemzelf is. In de welke ook van hemzelf verblijft. Ja, Dat ik in alle droevenissen en vervolging in de eerste plaats niet moedeloos word. waar we zo makkelijk worden, tenminste ik. We zijn zo gauw de moed kwijt in waaruit de moed moesten scheppen. Want zolang we er onder de kastijding zijn, dan heeft God nog bemoeienissen met ons. En hij wilde nog bemoeienissen met ons maken. waarmee met de Heer biedt gezegd, hij hoort ons lieve piepen als een zwaluw, als zingen buiten hem en zonder hem. Waarom? Daar zegt Timus Psalm 34 van. Deze ellende geriep, wat er verder volgt, ik denk, als God zelf niet voor nood zorgt, dan lezen we zonder nood en we, we buiten nood en we reizen naar de eeuwige dood. Maar als God zijn genade kwijt wil, dan moet er een zondaar zijn. En als hij zijn wonderen wil openbaren, dan moet er geleden worden. Want die moet de plaats maken voor een wonder. Gelijk, we ook lezen in de 99 ste psalm. God regeert, al loopt alles tegen ons in. God regeert. En dan proberen wij het wel anders te krijgen. Maar je maakt je juk wel zwaarder. Gelijk, ik ook menig maar ervaar. Gelijk, ik ook menig maar ervaar. Dan wil ik het maar anders zeggen. Dat kan het toch wel anders. Het hoeft toch altijd niet zo donker. Je weg hoeft toch altijd niet zo smal te zijn. Dan wel eens een beetje ademhalen. En dat mag je wel, maar buiten jezelf. Je moet buiten jezelf ademhalen voor. En daarna wordt alle adem hier op aarde ons ontnomen. En je wordt naar de troon geslaagd. Geslaagd. En gelijk, Christus zijn geestelingen ontving. In het rechthuis van Pilatus, zo wordt de kerk naar Gods troon gegeesteld. Dat is teken van kindschap, dat is teken van een wedergeboorte, dat is teken van een nieuw leven. En wij brommen zo makkelijk in de verdrukking. Oh ja. Moet ik dat nou ook nog weer hebben? Moet dat nou ook nog weer bij mij zijn? Moet ik nou alles maar hebben, we zijn zo mattelig. Oh ja, we zijn zo mattelen. Maar zonder zijn, dat is een daar. En dan vallen de zwaarste slagen mee. Dan heb je altijd erger verdiend het dat er thuis gebracht wordt. Dan heb je altijd zwaarder verdiend het dat er opgelegd wordt. Maar we hebben van nature zo'n groot recht. Zo'n groot recht en geen schuld. En dan zou die mensen weg naar de hemel willen uitstippelen en bepalen. Of zelf een kruis maken, dan maakten we het zo dat hij het niet voelt. En kruisen die je niet voelt, er zijn geen kruisen. Kruisen moeten gevoeld worden. Die moeten een zin pakken, gelijk als Simon van Sirenen. Die werd bij wijze van zeggen vierkant opgepakt en onder kruis gezet, daar stond hij. Hij had er geen zin in, maar God had er zin in is nou, zo gebeurt ook. En dan wil ik er nog iets aanhangen, dan gaan we een stapje doen. Dan de zwaarste kruisen, de smartelijkste verdrukkingen in het gezicht van de Heer Jezus Christus, niets betekenen, niets. Dan is al dat lijden wat hij op zijn kerk legt, maar een gif, een, gif, een genade wel daar. Waarin hij zijn kerk aan een troon wil houden. En toen, en toen David vervolgd werd door Saul elke dag. Toen moest hij elke dag roepen bewaar mijn leven. Heere, spaar mijn leven. Want er was elke dag een gevaar om dat te verliezen. En wat zegt een apostel daarvan in de Korinthebrief. Die man heeft zo van God geleerd en onderwezen. Hij zei: We sterven alle dagen. Eigenlijk, ik ga min of wat zeggen dat ik zelf ook nog aan beginnen moet, maar het is niet anders. Het is niet anders. Een wedergeboren leven dat we sterven vandaag, een sterven morgen, een sterven overmorgen. Want je verliest je leven hier op aarde. En als je leven nou in de hemel legt, dan moet je uit de hemel wat ontvangen om te kunnen leven. En daar zegt Salomo van, de dagen der duisternis zullen velen zijn. Soms zijn zoveel dat je bang bent dat alle dagen duisternis zou leren. Dan ga je net een gevoel of dat niet meer veranderen zal. Ga je net een gevoel of dat het licht er niet meer doorheen kan komen. Dan heb je net een gevoel alsof jij jezelf overgelaten bent. En wat komt er in zonder? In die verdrukkingen, tegenspoeden, openbaar. De onverschilligheid, De onverschilligheid van ons vlees. De onverschilligheid van ons bestaan. En dat is geen vrucht, dat geestesmaat. Het ontdekken aan die onverschilligheid, dat is wel van een geest. Het ontdekken aan het totale bedorven bestaan, dat is een vrucht des En daarin getuigt ook jou. Als er van God geleerd en onderwezen mens, die wilde maar ophouden met verdiepen, want ontdekking is sterven. Ontdekking is vandaag sterven en morgen sterven. Wat is ontdekking? Dat God die naar voren haalt, zoals hij bent, als een onnut, als een waardeloos schepsel, minder dan een os en minder dan een ezel. Dat is ontdekking. Als je de vloekers van binnen meent en met Job moet betuigen: Oh God, spot van nachten in mij. Dan zegt die kerk, ik heb geen televisie van nodig. Dat draait zoveel filmen af in mijn Ik zou die knop ook wel eens om willen draaien. Maar dat welt maar op en dat welt maar door. Soms word het de taal mee verliefd. O God, wat een hartig. oh God, wat een bedorven hartig. Dat zo totaal verdorven is. Dat er geen Azi goed woont, nog ooit uitkomen zal, tenzij dat er ingelegd wordt. Dan en dan gaat het zondagsleven beginnen. Dat ik in alle droefenis en vervolging, droefenis en vervolging en komt het hoor, met opgerichte hoofd, dat wil zeggen met blijdschap, met verheuging, ja, ja, het het. met vrolijkheid het is zachte met opgerichte hoofden. Gelijk een kind dat zijn ouder in geen dagen gezien heeft verlangd. En met de neus tegen het raam zit. Of die zijn ouders nog niet ziet. Met opgerichte hoofd. Met een hartverheugende ziel. Zaligende weldaad ziet en mij komt. Die blank en rood. En draag ze manier boven 10.000. Met opgestoken hoofden. Dat wil zeggen. Wij steken het hoofd omhoog. En zullen de Heer grond dragen. Met blijdschap in die verdrukking uitzien. Naar zijn komst, Naar zijn inkomst. En hij is ook de toekomst. En we zouden alle dagen met die rijke man wel vrolijk willen leven. Maar de vrolijkheid volk is in de hemel. En daar wordt ze bewaard. Tegen de dag der verlossing. Waarin den heidelberg de heidelberg hem is betuigt uit hoorden, even dezelfde Jezus. Dezelfde Christus. Dezelfde Emanuel. De getrouwe Emanuel. Die zich even van voren, dan komt er een punt hoor. Voor zich voor mij in het gerichte gesteld heeft. Voor mij in het gericht. In, in dat goddelijke gerichte. Want goddelijk, God, is de oordeelsdag voor Christus. Dat is de oordeelsdag aangaande die borg. De betaling en de verheffing. Die even tevoren voor mij in het goddelijke gericht gestaan heeft. Met mijn schuld en mijn zonde en mijn toren en mijn bloed. Die daar gestaan heeft voor de rechtvaardigheid gods. In de plaats van zijn kerk. Vanwaar dat gewoon door de hele schrift. Zowel oud is als nieuw is. Dan vindt u een lijn. En die lijn begint in Genesis 3 vers 15. En die wordt doorgetrokken op een in 20 22 vers 5. Het is altijd maar weer Christus. Het is altijd maar weer die manier. En dan lezen we van het boek der handelingen. Dat een apostel in zijn bediening sprak over de opstanding der doden. En dan lopen de Joden weg. Er gaan ze. Ze wisten het beter in. Maar opmerkzaam staat ze En de heidenen baden. Dat ze in de naderende en dezelfde woorden mochten doen. En een mooi heiden zijn het. Een mooi heiden zijn. Heidenen kunnen altijd wat van Jezus horen. En wensen ook altijd wat te horen van Jezus. Want hij is de enige waardoor een heiden bekeerd en zalig wordt. Die zich tevoren om mijnen wil. Een onverklaarbare welde. Dat God om u mens geworden, dat is al nooit uit te wonderen. Daar heb je al een eeuwigheid voor nodig. Maar om in de dadelijkheid over te mogen nemen. Dat hij mens geworden is in de plaats van u. Dat hij een bedorven mens, gelijk Jezaja 52 taf en En zijn gelaat was verdorven meer dan van iemand. De van alle mensen, kinder. Onzichtbaar gemaakt in mismaaktheid. Omdat zijn mismaakte kerk in zijn schoonheid de glans der heerlijkheid zou ontvangen. Dat zalig wordt als een geheim en een paradox. Dat hij in dat gerichte. Dat hij in dat gerichte er heeft Daar heeft hij willen staan. Daar heeft hij zelf het toe gegeven. Niet gedwongen. Maar zich vrijwillig en bereidwillig even zie ik kom. Om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet. Die gij den doemeling zet in het midden van mijn ingeland. Christus wil zeggen: Vader, al hun schuld was mijne. En al hun verdoemenissen waren ook mijne, En al hun gramschap is ook mij. En al hun hellen zijn ook mij. Die ze geven tevoren. In het goddelijke gerichte. mijn vloek der eeuwige vervloekingen, heeft weggenomen en, door zijn leidelijke en dadelijke gehoorzaamheid, Geeft wij de natuur der de wet, volkomen eer en heeft aan dezelfde en aller volmaakste beantwoording gegeven, heb nooit een zucht tegen de wet gedaan. En nooit een woord gesproken tegen die wet. Maar zijn ganse leven als borg op Aden. Was een overeenstemming met de goddelijke natuur. Zodat hij hemzelf gaf tot een ranzoen. Er is niets gekoperd als zalig worden. En er heeft niets zo duur gekost als de zaligheid. Maar ten opzichte van zijn volk is ze zo gekoopt dat ik wel eens denk, ik denk dat ze te goedkoop is. Konden we er nog maar iets aan doen en iets bij doen. Konden we nog maar enig werk doen, was er was dat maar één zucht. Maar als er nog één nagel schrapsel van u op mijn bij, moest bij die zaligheid, dan was het een besmetting op de ransonerende arbeid van Christus. Niet ons, niet ons, o Heer. Al ons doen is maar een verlogening van de bediening des geestes. En al ons werk is maar een verlogening van de genade. Daarom zegt een apostel ook. Uit genade zij gezalig geworden. Als hij toch maar iets kon doen. Niet veel, maar ja. Als er nou toch maar wat tranen bij komt. Nee, die hoeven er niet bij volgen. Het werk is af. Het werk is af. Het is helemaal af. Daar zegt een apostel ook. Laat u zaligen. En wat is u laten zaligen? O vergavende handen God. Verdoemd of verzoemd. Je zegt ja man daar kom ik nooit. Dat geloof ik maar als God je er brengt. Dan kom ik er wel. Dacht u dat dat een onzap ving? Gelukkig niet. Gelukkig niet. Als dat aan ons afhangt, dan moet je maar denken dat we rechtuit doorleven naar de eeuwige verdoemen. Want wij mensen willen wel bekeerd worden, maar. Dan moet je allemaal hetzelfde blijven. Moet er ik bij verliezen ons leven behouden. En als je leven overhoudt, dan hou je de hel over. Als je leven overhoudt, dan hou je de dood over. Dan hou je de zonde, Daarom zegt hij, die zijn leven verliest. Zalig verlies, winstgevend verlies, die zal het behouden. Waarvan de ware die me zegt, die zich tevoren, om wil voor gods gerichte gesteld en al den vloek niet alleen gedragen, maar weggedragen. De ganse verdoemenis draagt de eetlok en vervloekende God, maar er is geen einde aan, er komt geen einde aan. Dat zou wel een eind aan komen als de zonde maar in de hel op kon houden. Maar de zonde gaan door, dus de hel gaat ook door. Zodra de zonden ophouden, zal de hel, de ophouden, zal de hel ophouden, dat de ik. Want zij zullen wat van de hel leren kennen, eer dan ze naar de hemel gaan. Zij zullen wat van de toren Gods leren kennen, eer dat ze de liefde Gods inleven. Zij zullen wat van de vloek leren kennen dat de zee ging het allerhoogste dalen in hun hart. Je moet toch weten waar je van verlost bent. En toch ook weten door wie je daar verlost bent. Het is zo makkelijk en daarom is het zo onmogelijk. Het is zo vanzelfsprekend En daarom is het zo onmogelijk. We zijn maar te goed voor de hel. Oh, Andermijntje de dus slecht voor de hemel. Moet er haast van zuchten. We zijn maar te goed voor ons vonnis. En daarom missen we de vrijspraak, maar. We zijn maar te goed om onder te gaan en daarom gaan staan in Christus Jezus. Wat zegt een apostel? Ik leef, zegt hij, maar niet meer is. Nou, wat ik nu leef, dat leef ik Jezus. De zoon God. Maar dan komt er een stukje waar niet geldt dat hij als Jezus komt. Want hij is niet alleen Jezus, maar hij is ook rechter. En dit is het zwaartepunt, jong en oud. Als Christus als rechter komt, dan is er geen slachtoffer meer voor de zonde. Dan is er geen borg meer voor onze schuld. Dan is er geen genade meer voor onze verlorenheid. Als Christus als rechter komt, dan brengt hij ons vonnis mee. En dat vonnis zal zijn overeenkomende met de rechtvaardigheid gods. En als we dan op aarde zoveel hebben horen voorstellen, door middel van de prediking des Woords, dan zullen we daar dan kunnen zeggen: Ja, zo is hij ons gepreekt. En zo hebben wij hem verworpen. Zo is hij ons gepreekt. En zo hebben wij hem miskend. Vraag eens aan een kind van God. Hij had hij onder het oordeel doorging en zichzelf verloren. Verzamen zijn eigen schuld. Nooit gewild. En ook nooit gekund. Zijn lessen. Die persoonlijk ervaren. waar is met een door bergen zit. De welke naar zijn recht. Uit de hemel te verwachten, een rechter die niet bedrogen kan worden, die niet misleid kan worden, die niet verleid kan worden. Een rechter die in ons zat die door ons zat zit. En die zodanig recht zal doen dat elk mens zou moeten zeggen: er is recht geschied aan de mens. Elk mens zal moeten zeggen: God heeft recht gedaan. Als het recht, het recht kon omhelzen. dan zou er in de hel nog leven te verwachten zijn. Maar, maar, maar. Het recht kan terecht niet omhelzen. Dat is noodzakelijk dat de liefde door het terecht vloeit. En dan gaan we terecht omhelzen. en worden door recht verzadigd. Dat is niet zo benauwd als dat hij wel denkt. Want de meeste tijd, dan zien we tegen dat goddelijke recht op alsof het een recht is van een tiran. Het is niet hoor, het is het niet en het wordt het niet ook hoor. En de kerken God worden zodanig ingewonnen en overwonnen, dat ze dat recht liever zal lopen, zal zeren. Goed, het kent geen palen. God is recht. Dat, heb dat zal het doen. En wat zegt Psalm 101? Ik zal van goedheid en recht zingen. Want ik meen ook dat er niet één kind van God is, die door een zijdeur zalig wil worden, of door een zijdeur naar de hemel wil. Nee. nee, nee, nee. Ze worden alles zo eerlijk en zo oprecht gemaakt, liever eerlijk verloren liever eerlijk verdoen dan door een weg van onrecht verzoend zwaar het is werkelijk een punt waar toch iets van gekend moet worden in ons leven noodzakelijk niet alleen om anders te worden maar eens andere te worden want die in Christus is een nieuw schepsel en in Christus ontmoet u een verzoen een liefderijk God en Vader. Die nooit met torent en nooit met scheldt. Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen. Wat er verder komt. Waarlijk geliefden. In Christus is een woonplaats waar God in woont. In zijn luisterrijkheid en volmaaktheid zijn er goddelijke deugden. Tot een rechter uit de hemel verwachtte. En dan volgde je. En alle mijne en zijne. Nee, dat staat er niet. Nee, dat staat er niet hoor. Wat staat er dan? Die alle zijne en dan de mijne vijand. Niet eerst mijn vijand, dan de zijne. Nee. Eerst zijn vijand. En dan de mijne. En die vijanden van God, die moeten ook de vijanden van ons worden. Daarom staat er ook dat Hij Zijn en Mijn vijanden in de enige verdoemenis werpt. niet, is toch maar hij? dat is toch maar stug. Nee hoor, nee hoor. Gods recht is niet hard. Gods recht is goed. En alles wat hij doet. Gods recht verheerlijkt de deugden God. En Gods recht is een openbaring van zijn heerlijke rechtvaardigheid. En een openbaring dat Christus aan de wraak oefenende gerechtigheid voor eeuwig voldaan is. En genoeg gedaan. Maar alle zijn en mijn vijanden. In de eeuwige verdoemenis werkt. Wie is ten eerste? Dan zeggen de duivel, het is waar. Het is waar hoor. Het is een vijand van God en van Christus. En je leest ervan. Ik zag de zaad aanvallen als een bliksem uit de hemel. Komt u nooit meer in. Nou nooit geen, geen voet meer een wal Nooit. Maar hij is wel het serpent. Dat hier op aarde menigmaal. Den hemel uit de hart houdt. En er een hellen opstookt. Menigmaal hoor. Hij is de stoker uit de hel. En de opstoker van de kerk. En de aanpodder in de harten van zijn volk. in onverenigdheid. In twisten, moet dat nou zo, kan dat nou niet anders. En wie heeft er ooit met God getwist en vrede gehad? Die is er niet hoor. De zwaarste oorlog is oorlog met God. Heeft. En de zoetste vrede is met God eens zijn. En met Gods doen vereenigd zijn. Dat is de vrede Gods hierop aan. Maar mij zegt hij met alle uitverkorenen. In de blijdschap des hemels nemen. Dat is een wonder, volk, dat maak je niet op. Dat is een wonder, daar kom je nooit meer doorheen. Dat is een wonder, dat duurt net zo lang als God duurt. En daar is Waar gemiddelden van maar, ze moeten zijn, zou ik daar wat komen? Zou er voor mij wat plaats zijn? Kan dat wel? Kan dat wel? Zou ik me niet bedriegen? Zou ik me niet bedriegen? Want Gods kerk lijkt hier meer op de hel als op de nee. Ik zeg niet dat er bij ogenblik in het leven geen troostvolle uren doorheen komen dat ze hemels gesteld en uitroept wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen. Voor eeuwig de zonde, heeft, de dood, heeft, de duisternis, heeft, het rijk des duivels. Heeft. Voor eeuwig alle verdrukkingen verlaten in zonderheid, de verdrukkingen der zonde. Want elke zonde brengt een scheiding mee, elke zonde brengt een dood mee, elke zonde brengt een duisternis mee. En wanneer hij straks zijn kerk en het hemelse Jeruzalem opneemt, dan gaat er niet één zonde naar binnen. Maar zijn alle zonden van zijn kerk voor eeuwig geworpen in een zee van vergetelheid. Maar zouden in die dag alle dagen de schuld van zijn kerk er nog voor ogen gesteld worden? Zou Gods volk, wie een schuld voldaan is, daar hun schuld nog eens zien voor de rechterstoel? Nee, nee. Hij heeft hun schuld betaald en die blijft betaald. Hij heeft hun zonde geboet en die blijven geboet. Die worden hun niet wederom voor ogen gesteld. Die zijn geworpen En voor eeuwig in de diepten van de vergetenheid God zodat ze daarin zullen ervaren, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap nemen. Het land zonder kruis, alleen een kroon. Het land zonder strijd, alleen overwinning. Alleen het land der verzadiging, nooit genomen meer. Het land der rust, zonder onrust. Het land van vrede, zonder oorlog. Het land van een eeuwig thuis zijn. En nooit meer van huis zijn. Daar zingt de kerk niet meer. Gij weet hoe God hoe ik zwerven moet op. De paard. Voorbij. Voorbij. Daar is de zwerven thuis. En daar blijft de zwerven thuis. En daar werkt hij de kroon voor de voeten van het lam, zegt. Want gij zijt geslacht in mijn plaats en hebt mijn goede gekocht door uw bloed. Daarom u komt alleen de lof, de eer en de waardigheid van de ganse zaligheid toe. Door u, door u alleen, om het etig wel behaven. Amen. Benadig en volzalige en verbond, God. Wij staan hier nog en wij zitten hier nog. En het laatste oordeel is met enkele woorden verhandeld, waar we alle eenmaal zullen staan en zonder Christus ondergaan. Waar we allemaal eenmaal zullen staan en zonder rechtsverheerlijking eeuwig zullen moeten vergaan. Ach, we zijn er nog. U mocht nog wonderen doen in doden. En ook aandoden. Opdat uw naam geprezen en we nog eens uit mochten zien. naar zijn komst, de welke inkomst, uitkomst en een eeuwige toekomst baart. Doe verzoening. Over spreken en luisteren. Door het bloed des eeuwige verbonden. Amen. Psalm 97, de 97ste psalm. En daarvan het zesde en zevende zand. De minnaars van de Heer, verbreid is van zijn eer. Hoog steeds op zijn genade en haat altijd het kwade. Hij die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoeft, verleent hun onderstand en redt ze uit boze hand, die op hun onschuld woedt. Dat is 6 en 7 van psalm 97. U en behoelde U. De Heer doet zijn aanschijn over U lichten en geven U genade. De Heer verheffen het licht zijn aanschijns over U allen en geven U zijnen vrede. Amen. Laat ons nu aanvangen met elkaar te zingen van de 25.